9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de kok schuift dus zo aan om te kijken naar het hoogtepunt van deze zwemavond. Wat Nederland betreft de 4 x 100 meter vrij met hopelijk dus onze Golden Girls. En wilt u meekijken bij ons in de studio? Ga dan naar radio1.nl. Nu eerst het NOS Nieuws met Ewout de Jong. Evacuees uit de Utrechtse wijk Kanaaleiland gaan zelf deskundigen benaderen in de asbestaffaire. Een van de bewoners zei op RTV Utrecht dat ze nog steeds geen antwoord heeft op de vraag hoe hoog de concentratie asbest in en rondom haar woning is. De bewoners vinden de informatievoorziening door de gemeente en woningcorporatie Mitros onvoldoende. Ze willen nu het heft in eigen handen nemen. Burgemeester Wolfsen en wethouder Isabella hebben vandaag opnieuw met gedupeerde gesproken. Wolfsen zegt ertoe dat de bewoners inzage krijgen in de cijfers.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 Burgemeester Johnson moet niets hebben van de kritiek van Burley. Ik heb hete tranen van patriotische trots gehuild, zei hij. Burley moest vorig jaar zijn functie van staatssecretaris neerleggen... nadat hij op een feest met vrienden in Frankrijk... in een nazi-uniform was gefotografeerd. In het Olympisch zwemtoernooi is de 4x100 meter wisselslag voor mannen... gewonnen door de Amerikaan Ryan Lochte. Hij eindigde een straatlengte voor zijn concurrenten... en vooraf was hij uitgekeken naar de tweede strijd... met zijn landgenoot Michael Phelps... Maar die kwam er niet aan te pas. Phelps, de meest succesvolle Olympier ooit, kwam niet verder dan plaats 4. Het zilver was voor de Braziliaan Pereira en het brons ging naar de Japaner Hagino. De Engelse acteur Jeffier, Jeffrey Hughes is overleden. Hij speelde in de comedy Keeping Up Appearances de rol van Anslow. Hughes speelde verder in een groot aantal films en tv-series. Meestal had hij bijrollen. In de jaren 90 was hij dus te zien in Keeping Up Appearances... dat in Nederland uitgezonden werd als De Schone Schijn... In die serie speelde Hughes Anslow de ordinaire zwager... van de snobistische hoofdrolspeelster Hyacinth Bucket. Of Bouquet, zoals ze zelf zei. Verder was Hughes te zien in tv-series als The Royal Family en Coronation Street. In 1968 sprak hij in de tekenfilm Yellow Submarine de stem in van Paul McCartney. De 68-jarige Jeffrey Hughes had al enige tijd kanker.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 De mensen die van dieren houden, BAVAR. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op Curaçao NordjejJazz.com. Bij de dieren Speciaalzaak: De mensen die van dieren houden. BAVAR. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over een kleine 50 minuten weten we of we de eerste Nederlandse medaille kunnen begroeten. Maar eerst horen we van een oude bekende, het Ebola-virus. Hier zijn live vanuit Londen, Herman van der Zand en Robert Meter. In het westen van Oeganda zijn deze maand 14 mensen op het leven gekomen door een uitbraak van Ebola. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Roel Coutinho is van het Centrum Infectieziektebestrijding voor het RIVM. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het is niet voor het eerst hè, dat er in Oeganda in een uitbraak is van ebola. Kunnen ze het daar niet onder controle krijgen? Nou, het is een ziekte die al, al 35 jaar geleden voor het eerst ontdekt werd... en die af en toe de kop opsteekt uh, in dit soort uitbraken. En dat is natuurlijk heel gevreesd, want uh, de sterfte aan deze infectieziekte is heel erg hoog. Wat is ebola? Het is een, een virus wat. Uh, ja, we hebben heel lang eigenlijk getwijfeld over de vraag waar het nou vandaan komt. Het lijkt uh, uh, waarschijnlijk bij vleermuizen te zitten. Die hebben daar zelf geen last van. En uh, het kan af en toe naar mensen worden overgedragen. Ook naar uh, dieren, bijvoorbeeld uh, apen. En uh, ja, dan is de sterfte heel erg hoog. Mensen worden, krijgen hoge koorts, uh, huidklachten. En uh, ja, de, wij noemen dat een hemorragische koorts. Mensen krijgen bloedingen. En de sterfte ligt wel zo'n 50, 70 procent, dus dat is toch wel een hele ernstige ziekte. Hoe loop je het op? Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet helemaal zeker. Je kunt het oplopen via die vleermuizen. Dan bijten ze hier of zo? Ja, of bijvoorbeeld in een grot of in een mijn. Maar het kan waarschijnlijk ook wel misschien via, bijvoorbeeld via die apen als daar een uitbraak is. Dus dat zou kunnen. Ja, en wat je dan ziet is dat er een, uh, dat het vaak één patiënt, die wordt dan in een ziekenhuis gebracht. En dat is, in Afrikaanse ziekenhuizen is de hygiëne toch wel vaak uh, heel slecht nog steeds. Vooral in de afgelegen gebieden. En dan zie je uh, in, in dat, eigenlijk uh, bij het, het ziekenhuispersoneel of bij andere patiënten zie je dan verspreiding optreden. Maar nou, dat gaat ook van mens op mens over? Het gaat van mens op mens over. En uh, dat, ja, dat is vooral, dat niet via de lucht, maar eigenlijk vooral via contact, dus bijvoorbeeld... Uh, Via de slijmvliezen. Maar je moet toch wel heel nauw contact met zo iemand hebben. Wil je het oplopen? En uh, de kans dat je dat in. Uh, bijvoorbeeld in, in een Westers ziekenhuis. dat het zich zou verspreiden. is eigenlijk heel erg klein gebleken. U zei het al. Uh, het is een ziekte die we al 30, 35 jaar kennen. maar er is nog steeds geen medicijn tegen. Nee, het is een. Uh, het is, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo bijzonder. want voor een heleboel. Uh, infectieziektes die veroorzaakt worden door virussen. daar hebben wij geen geneesmiddelen voor. Hè. En uh, dat geldt hier ook. Het is ook een hele bijzondere ziekte. We, maken er eigenlijk niet... ja, we kunnen ons er niet zo goed tegen verweren. Dus mensen uh, zijn niet zo goed in staat om, om dat virus onschadelijk te maken. Dus het, het, is, het is tot op heden niet gelukt om een geneesmiddel te vinden. Er wordt wel gewerkt aan vaccins. Maar die zijn er uh, tot op heden ook nog niet. Dus je kunt eigenlijk niet veel doen. Behalve dat je probeert om de verspreiding uh, te voorkomen. En uh, nou, we hebben in... In Nederland uh, vier jaar geleden een Marburg-viruspatiënt gehad. Dat is eigenlijk vergelijkbaar. En wat je dan doet is dat je de contacten die moeten dan uh, elke keer uh, de temperatuur opnemen. En zodra ze dan koorts krijgen, dan, dan worden ze geïsoleerd. Want dan zou het virus zich kunnen gaan verspreiden. En op die manier kun je dus wel de verspreiding indammen. Dat kan eigenlijk heel goed. Maar uh, patiënten, ja, die worden, ja, zoals wij zeggen, symptomatisch behandeld. Dat wil zeggen, niet echt met een geneesmiddel uh, tegen dat virus, want dat hebben we niet. Nee. Dus dat is eigenlijk misschien ook wat er in Oeganda moet gebeuren, hè? Dus letten op die hygiëne en, en, op, en op, vooral oppassen als we mensen koorts krijgen. Nou, wat er gebeurt in, in dit soort situaties is in de afgelopen tijd eigenlijk... dat de Wereldgezondheidsorganisatie daar een team naartoe stiert. Uh, ja, vaak zijn dat ook teams van artsen zonder grenzen... En die gaan dan ter plaatse uh, zorgen dat die patiënten worden verpleegd, maar die nemen ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Dus die zorgen dat inderdaad, uh, er inderdaad geen contacten meer uh, besmet kunnen worden. En op die manier kan zo'n epidemie prima worden ingedampt. Maar... Ja, euh, zoals nu ook kennelijk is dat dan toch alweer een behoorlijk stukje voortgeschreden als er al uh, zoveel patiënten zijn geweest. Ja, 14 mensen uh, omgekomen dus uh, de afgelopen dagen in het westen van Oeganda door een uitbraak van ebola. Dank voor de toelichting, Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Graag gedaan. We ja, hoorden Elton John ook nog ergens tussendoor. door? Ja. Don't go breaking my heart. Ada Kok, we zouden Jun en jij zeggen: Ada, uh, was een hele eer, dankjewel. Fijn uh, dat je er bent. Uh, we gaan het natuurlijk een beetje over zwemmen hebben. Eerst even, je bent al in het zwembad geweest. Hoe kijk jij naar dat zwembad? Wat vind je ervan? Ik vind het erg mooi. Heel erg mooi trouwens, ik vind het ook heel erg leuk om bij jullie in het programma te mogen zitten, te mogen aanschuiven. Dat ten eerste. Maar het zwembad, ja. Wat ik jammer vind, uh, is dat laaggehandigde plafond. dat je dus ja. niet de overkant kunt zien. Ja. He, en, en, en dan zeg ik... Niemand ziet waar de weef begint. Nee. En waar hij ophoudt. Nee, houdt. want daar had de, de, weef, kant... voor, ja. dan had de ja. weef voor. De ene ja. kant van het stadion, publiek aan de ene kant kan, kan het publiek aan de andere kant niet zien zitten. Nee, nee. nee. nee. alleen dus de onderste gedeelte eigenlijk. Hè, waar, waar de ploegen zitten en, en de bobo's zeg maar. Dat kun je dus wel aan beide kanten zien. Maar niet waar het publiek hogerop zit. En dat vind ik erg jammer. Maar ja, ook dit heeft weer een achtergrond hoorde ik. Want straks na de Olympische Spelen worden die hogere tribunes uiteraard afgebroken. He, dat je geen white elephant krijgt. Uh, en dan, uh, dan is het een heel mooi zwemmat. Nou ja, degenen die ook de televisie hebben aanstaan... die zien dus dat het een fantastisch zwemmat is. En, en straks hoop ik na alle records dat het... Uh... Ja, eigenlijk uh, eruit komt als een vast swimmingpool. Ja, wat, wat, wat, wat is een snel zwembad? Want het zit allemaal het e e even aanvoelt. lang en, en er nee, zit toch even wat water in? Nee, nee, nee. In. nee, als het goed aanvoelt. Geen obstakels op de, op de bodem. Hè? Bijvoorbeeld vroeger had je dus ook nog het, uh, het schoonspringbad in het zwembad. Kom eens dicht op de microfoon zitten, hoor je weer beter. En dan hadden we dus uh, die, die dip van die, die, die, dat schoonspringbak zeg maar, in het bad. Nou, dan was het sowieso geen... Uh, geen snel zwembad. Nee. Echt niet. Dus, maar ja, nu met alle records hoop ik dat het gekwalificeerd wordt als een snel zwembad. Nee. Maar ja, het is, het is een mooi Olympisch bad. Ja. Uh, zijn er al prestaties die jou zijn opgevallen? Waarvan je zegt van nou, daar nou, zou ik het wel even over willen hebben. Dat is me opgevallen. Nou, dat... ik, uh, ik was eigenlijk een beetje verbijsterd over Michael Phelps nu. Vanmorgen al? Want bij de, bij de, hè, bij ja, de kwalificatie hij ging hij wel bijna mis. Nood, ja, ten nauwe nood de finale haalde. En nu vanmiddag net of vanavond. Als achtste de finale inkwam en als vierde eruit. Boh. Dan denk je ja, nog, denk nou, dan, dat is dan nog aardig nou, vooruitgegaan. Maar het is wel ja, ja, nee, ver onder maar, de maat. Maar, maar Het is helemaal onder de maat. Maar ik had voor alles begonnen had ik al gezegd... nou, die Ryan Lochte, die moeten we in de gaten houden. Dat is gewoon een lekker joch. En, en die zwemt ook heel leuk. Maar die zwemt ook al heel lang. Alleen ja, die zwemt altijd ook in de schaduw gezwommen van het Ja, Veldschel. maar iedere keer een beetje beter. He, met die Olympic Trials, dus van de Amerikanen. Nou, die Olympic Trials zijn eigenlijk al uh, een hele grote, zware voorronde van de Olympische Spelen. Maar hij is een jaren we ouder deze. dan Phelps. Dan, dan ja. ja. de, gezien Goed. deze prestatie van Phelps nu, wat voor conclusie moet je daar dan nu aantrekken? Geen flauw idee. Zou ik niet, niet durven te voorspellen. Echt niet. Het is gewoon een dipje. Of het is er, een, een tactiek een van. Uh, maar dat denk ik niet. Maar, maar dan zijn we de underdog. Want dat hoorde ik vanmorgen ook uh, zeggen over de 4 keer 100 meter uh, vrijslag estafette van Nederland. He, dat ze dus op de derde plaats de finale ingaan. Maar dat ze liever een, een, een plaats hebben als zijnde de underdog. He, dat de aandacht niet zozeer naar hun uitgaat. Maar nu als vierde, zoals Michael Phelps... Als vierde uit deze finale komen. het is niet een kwestie van als underdog de finale ingaan. met dit resultaat. Ja. Voor, voor, de, even ja. voor de wat jongere luisteraars. Uh, Tokio 1964, zilver op de 4 keer 100 en uh, op de uh, 100 meter vlinderslag. In Mexico 1968 natuurlijk uh, uh, het goud op de 200 meter vlinderslag. Weet je de tijd nog? uit je hoofd? Ja, hè? <laughs> <laughs> van die 200 meter vlinderslag? Ja. ja vierentwintig, negen, zeven, 7, zeven. 7. 7. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, kan mij niet schelen, want ik heb mijn 200 2000 van een seconde gewonnen. Dus ja, kan jou die zwelen. truus die achter me zit, uh, dat telt dan nee, niet meer. Nee, nee. <laughs> Wie was dat dan? Dat was uh, Helka Lindner een Oost-Duitse tegenstander toen, die ik uh, nog nooit had meegemaakt en gezien had op internationale wedstrijden. Die stond ineens naast me. Dat gebeurde al vaker volgens mij in die tijd En daarna ook nooit meer gezien. Uh, nee, niet meer gezien, maar een paar jaar geleden vroeg ze wel... of ik uh, gezellig met haar iets, iets wilde drinken. Toen dacht ik, ja, maar wat wil je? Waarom? Ja, weet ik niet. Misschien om uit te leggen hoe zwaar zij het hadden in de DDR-tijd... En... Dat ze toch al eens een keer gesnopt had uit uh, grootmoeders snoeppot. Ik weet het niet. Maar je had geen zin om haar. Maar ik, ik, ja nee, ik zeg Dank je dankjewel. En, en ja, jammer. Ja. He, dat ik, ja. maar gelukkig. Was je niet nieuwsgierig daar, nou, Nee, nee, nee. Ik heb zoveel verhalen gehoord. Nee, zoveel. Dat, daar ben ik echt niet meer nieuwsgierig. In. Ik denk alleen maar, kijk, ik heb het gered. Gelukkig. Ik ben mijn gouden medaille niet kwijtgeraakt... Aan een of andere truusje uit de DDR die uit uh, nowhere kwam. Hm. Maar er zijn genoeg Nederlandse zwemsters, met name Enid Brigita. Ja, die voor goud. Nou, had kunnen. Of die is voor goud gegaan, maar het is eigenlijk afgenomen geworden door uh, een paar Oost-Zuidse weesjes. En ja, je zegt, ik heb heel wat verhalen gehoord. Wat voor, verha wat voor verhalen hoor je dan? Nou, wat verhalen hoor je dan? Er zijn ook. Uh, de DDR-mensjes zijn dus naar het westen gegaan. Roland Mattes. Ja, een hele goede kennis. De de uit de jaren zestig. Mooie slank jongen. Nou. En hij, we hebben uren zitten te praten. En hij heeft me uren zitten vertellen. En, en hij zegt dus heel duidelijk... Van, ik heb niets hoeven nemen. Want ik was een natuurtalent. Dus ik, hoefde, ik kreeg ook niets. En dat bedoel ik met verhalen. Kijk, dan uh, zouden we nog een aparte uitzending uh, hier aan vast moeten knopen. Want er zijn genoeg dingen naar boven gekomen. Ja, ja, en een ja. heleboel. Ja, even over het nu... Uh, uh, heb je nu, uh, wat, hoe lang ben je hier in, in Londen? Ik ben heel lang in Londen. Ben de hele, ik... alle, hele twee ja. weken, de hele ja, periode ja, ben je ja, hier. Ja, ja. En, ja. en volg je dan alleen het uh, zwemmen? Of zijn er ook nog andere sporten waar je interesse naar uitgaat? Uh, tuurlijk, mijn interesse gaat naar alles uit. Maar kaartjes, de befaamde tickets, die heb ik dus niet. Hm. Uh. Maar als je hier bent, dan kom je uiteraard mensen tegen die zeggen van... God, Aad, uh, hè, wil je nog ergens naartoe? Uh, we hebben nog kaartjes over of die en die is niet op komende dagen. Dus daar is mijn hoop eigenlijk op gevestigd. Ja. Maar ja, om hier te zijn bij jullie en hier het Holland Hennekhaus te proeven... dat, dat is heerlijk. Ja. Ja. En ik zie wel... Ik uh, I go with the flow. Ja. Ja, en ondertussen we, ja, ondertussen kunnen we af en toe eens even uh, een blik werpen uh, op het uh, Aquatic Center en te horen wat daar uh, nu gaande is. Bob van der Tak, uh, ik zie uh, vrouwen in het water. Inderdaad, 400 meter wisselslag, finale en een ploegenoten van Ryan Lochte ligt nu aan de leiding. Het kan een groot succes worden voor die trainer, dus voor Greg Troy daar in Florida. Misschien wel dubbel goud, want na 250 meter heeft Elisabeth Beisel het commando overgenomen van Katinka Hossu, die 200 meter aan de leiding lag, de Hongaarse. Maar Beisel die gaat nu komen Stomen die gaat nu haar favoriete rol waarmaken. Ze is de regerend wereldkampioen ze was de snelste vanmorgen in de series. En die eerste 200 meter dacht je van uh, wat gaat er nu gebeuren. Gaat ze door het ijs zakken maar dat gaat niet gebeuren. Want nu op de schoolslag neemt ze meer afstand. Het is Hosu op de tweede plaats. De Chinese Xi Wenjie. De wereldkampioen op 200 wisselslag. Die ligt op de derde plaats op dit moment. Maar Bijzel heeft een aardig gaatje geslagen nu met de concurrentie. 100 meter te gaan nog. Bijzel aan de leiding. Het verschil met de Chinezen is 8100. Het verschil met Hosu is meer dan een seconde. Die heeft te veel gegeven in het begin van de race. En moet vrezen dat ze het podium helemaal niet gaat halen. Maar daar gaat nu de Chinezen ervan door. De Chinezen die zwemmen nu Baisel voorbij op die eerste baan. Vrije slag en gaan we dan toch een sensatie krijgen. De, ja, de Chinese vlaggen daar beneden op de tribune bij de toeschouwers die wapperen. Want Ye staat nu plotseling aan de leiding 96 honderdste. Die is gigantisch aan het uithalen daar op die vrije slag. En Bijzel uh, moet alle zeilen bijzetten om het nog te redden. Maar ze ligt een lengte achter en dat gaat die Chinezen toch uh, niet meer weggeven. Een 16-jarige Chinese, vorig jaar dus wereldkampioen. Toen uh, was ze 15 en nu olympisch kampioen. Een geweldig talent, een grote verrassing. Niet Elisabeth Bijzel. En ook nog een wereldrecord, onvoorstelbaar 4'28". 43, de oude toptijd van Stephanie Rice, de Olympisch kampioene van Peking, is uit de boeken. Wat een fantastische prestatie van deze Xi Wenye. 428 43. Zij pakt het goud voor China, het zilver voor Amerika met Elisabeth Beisel. Zij klokt een tijd van 4, 31, 27. En dan is er ook nog brons uiteindelijk voor die andere Chinezen in de finale. Voor Zhuang Zhu Li. En zo is het dus een 1-3 voor China. Maar dit is toch een behoorlijke verrassing. Iedereen had ingezet op Bijzel. Die ook de snelste was in het voorseizoen. Maar ja, met die Chinezen weet je het maar nooit. Je ziet ze eigenlijk het hele jaar niet. En dan komt er een groot toernooi aan. En dan zijn ze er ineens. Dat is al veel vaker gebeurd. En zo is het ook nu. Maar wat een geweldig talent. Zo jong nog. En dan al Olympisch. Goud, we zullen ongetwijfeld nog veel van haar horen, ook de komende jaren. Maar deze heeft ze toch maar mooi te pakken op 16-jarige leeftijd. Xi Wen Ye, dus Olympisch kampioen op de 400 meter wisselslag. Ada Kok, eerste reactie, 16 jaar, wereldrecord, Goud, Chinees. Fantastisch. Echt helemaal fantastisch. Ja. Ja. Twee, bij de, maar... twee op het podium, hè? twee Chinezen. Ja, ja, je zag ook. Ja, ik, ik zit eigenlijk nog naar de beelden te kijken, want dit, dit, dit vind ik echt zo verschrikkelijk leuk. Maar de, ik, ik ken haar wel hoor. Ik heb haar wel uh, in, in, in het verleden als heel jong kindje heb ik haar ontmoet. Ja. En toen maar ze is, is toch doorgegroeid. Dat ja. vind, ik, uh, vind ik echt heel leuk om, om te zien en, en, en naar te kijken. Ja, ja. wellicht een nieuwe natie uh, die het ja. zwemmen helemaal gaat beheersen. Ja, nou ja, maar... niet alleen zwemmen, hè. Niet Niet alleen zwemmen, ook de andere sporten. Ze laten ze per stekker een ja. meter aanrukken, ja, ja. de Chinezen. Judo uh, uh, niet. Need... Nee, bij judo niet. Uh, en ja, wij zitten ook nog zonder medaille. Maar België, daar wilde ik het over hebben. België kan de eerste Olympische medaille gaan vieren. Want judoka Charlene van Snik won brons in de klasse tot 48 kilogram. Twee minuten, 12 seconden nog. Voor de Waalse. Dichtbij een Olympische medaille. Maar ook gelijktijdig nog zo ver af. ja. Ai, ai, ai, ai. men haalt de hoekscheidsrechters erbij. Komt er hier een tweede bestraffing, dan is ze fataal. Voor wie ze ook mag zijn. Bestraffing voor. en bronzen medaille voor Charlene van België heeft zijn eerste medaille beet in het judo nog wel, dankzij Charlene van de bestraffing voor Paredo is fataal. En Charline van Snik pakt brons. Ja, en die medaille kan gevierd gaan worden. Al twintig jaar kennen wij het Holland House. De Belgen hebben nu hun eigen België-huis. Daar staat de sportsafverslaggever Wart Boogaert. Wart, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer voor jullie? Wel, het, het moet nog een klein beetje op gang komen. Het nieuws is hier net bekendgemaakt dat Charlien van Snik onderweg is naar het Belgium House. En dan denk ik dat het hier zal ontploffen natuurlijk. Jullie kennen dat inderdaad al twintig jaar van in het Heinekenhuis. Dat medaillewinnaars daar komen verbroederen met de Nederlandse supporters. En dan samen een Polonaise dansen. Ik weet niet of het er hiervan zal komen, maar dat wordt een uniek moment alleszins. En het is fantastisch natuurlijk dat wij op de eerste dag van de Olympische Spelen, op de eerste dag van dit Belgium House, al meteen een medaille. ...dat je winnaar mogen ja. verwelkomen. Dat wordt ja. geweldig. Vanuit Nederland in ieder geval het hartstikke gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe ziet jullie huis eruit? Wel, het, het is indrukwekkend. In een, um, in, een, in een vlaag van trots heeft het Belgisch Olympisch Comité enkele weken geleden een persbericht verstuurd dat het Belgium House zich zou gaan bevinden in de eetzaal van de Harry Potter-films. Oh. Um, dat blijkt niet te kloppen. Er is hier wel ooit een productiefeestje geweest van de acteurs van de Harry Potter-films. Maar ik begrijp de misvatting wel. Het lijkt er echt wel op. Als je de films hebt gezien, dan kan je het meteen voorstellen. Het is een een grote, hoge, statige zaal met veel barok uh, houtsnijwerk. Met veel uh, wapenschilden tegen de muur. Met glasramen aan de achterkant met een hoog balkon. Een lange zaal. Als je hier door de, door de gangen wandelt... dan word je van langs weerszijden bekeken door ja, streng kijkende mannen... in hermelijnen pakken en zo. Het is echt wel een zeer statig gebouw aan de Victoria Embankment. Schitterend gebouw. En er is hier ook een mooie tuin. Een mooie binnentuin als het warm weer is... ...in Londen, wat op zich niet zo vaak gebeurt... ...maar nu wel het geval is... ...dan kunnen mensen hier in die tuin... ...Belgische frieten eten en Belgisch bier drinken. Dus het, het is allemaal fantastisch. Het klinkt alsof wij daar in een van de komende dagen nog wel even langs gaan komen. Nu even over die medaille over van, van Snikken. was daar op gerekend? Wel, daar werd wel rekening mee gehouden. Het is een, het is een jong meisje. jong uh, meisje uit Luik. Een Franstalig meisje. En ze, ze, ze wordt tot de grootste talenten van België. En misschien wel van ver buiten België gerekend. Dus er werd wel gehoopt dat zij een medaille zou uh, gaan wegkapen. Er wordt trouwens op meer gehoopt. Uh, wat België betreft, betreft. We hebben de grootste Belgische delegatie ooit. 115 Belgische atleten zijn hier. En er wordt zeer op Optimistisch is dat wel, maar dat mag zeker aan het begin van de spelen. Gerekend op zes medailles. En Charlien van Snik, dat was zeker een van die namen... waarop gerekend werd om een medaille binnen te halen. De heren wielrenners die er niet op het podium beland... maar waar, uh, zou, van welke sporten zouden de andere medailles vandaan moeten komen, Bart? Er zouden er nog wel in, in het judo nog kunnen vallen. We hebben Ilse Heilen nog, we hebben Dirk van Tichelt nog... maar bijvoorbeeld ook uh, Oude Rotten hè, als Kim Kleisters... die hier haar laatste toernooi speelt. Daar wordt heel veel veel van verwacht. Sukkelt wel wat met een blessure, maar ze is vandaag heel goed gestart tegen de Italiaanse Vinci. We verwachten ook nog wat van een andere veteraan, Sven Nijs bijvoorbeeld, in het mountainbiken. Is in eerste plaats een veldrijder, maar hier wordt veel van hem verwacht omdat het parcours helemaal op zijn lijf geschreven is. Dus uh, ja, er is, er is wel veel medaillehoop hier in het Belgium House. Quartz, nog even een vraag. Hier in het Holland House zien we uh, heel veel oranje mensen met uh, leeuwenkoppen en wortelen op hun hoofd. Uh, zo vieren wij zo'n medaille. Hoe, hoe vieren jullie zo'n medaille? Wat gebeurt er als. Uh de, de winnares van de brons op het podium komt. Wel, uh, rood, geel, zwarte wortelen heb ik hier in elk geval nog niet gezien. <laughs> Wel, een uh, mutsen met belletjes aan en uh, reclame van Jupiler erop. Je moet het je ook voorstellen. Het is netjes communautair geregeld zoals alles in België. Er staat hier een groot scherm in die Harry Potter zaal. Zo zal ik ze maar blijven noemen. Een groot scherm en om de tien minuten wordt er geswitcht van kanaal. Van een Nederlandstalig naar een Franstalig kanaal. En zo is alles hier netjes geregeld. Maar de Vlamingen zijn er ook blij met, met zo'n Waalse medaille? Uiteraard, uiteraard. En als het uh, tot een Polonaise komt, dan zullen de Vlamingen zeker even hard meedansen. Yeah. Oké, okay, dankjewel, Bart. En veel plezier vanavond in het uh, Belgium House. Graag gedaan. Dag. Goed, het is uh, één minuut voor half tien. We gaan naar de hoofdpunten van het NOS Nieuws met Ewout de Jong.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 De Engelse acteur Jeffrey Hughes is overleden. Hij is vooral bekend als Onslow uit Keeping Up Appearances in Nederland uitgezonden als Schone Schijn. Onslow is daarin de ordinaire zwager van de snobbistische Hyacinth Bouquet, of bouquet zoals ze zelf zegt. En verder was Hughes te zien in tv-series als The Royal Family en Coronation Street. 68-jarige Jeffrey Hughes had al enige tijd kanker. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sport -Jomert. Ja, de Radio 1 Sportzomer. Met uh, hopelijk zometeen uh, de eerste medaille voor Nederland. Natuurlijk met de 4x100. Uh, zometeen ook uh, de finale van de 100 meter schoolslag voor mannen. Ada Kok is nog steeds hier. Ada, nog een klein kwartiertje. Hoe, hoe beleef jij dit nou als oud uh, zwemkampioen? Of misschien ben je zwemkampioen voor je leven hoor. Laten we het zomaar zeggen. Uh, ben, ben je zenuwachtig? Ja. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Wat ik, wat ik net al aan Zenuwachtig of gespannen, van... dat is natuurlijk wel een nee, verschil. Nee, nee, nee, ik ben echt zenuwachtig en gespannen. Weet je wat het is? De hoop is zo groot. En iedereen verwacht het min of meer naar alle successen... en vooral naar de gouden medaille van Beijing op een herhaling. Maar er zijn acht finalisten waarvan vier finalisten, finalisten vier landen eigenlijk zich allemaal helemaal te platter hebben getraind de afgelopen vier jaar. Mm. En er is een beetje radiostilte geweest. En Olympische Spelen, dat is iets... Wat uh, zoveel verrassingen oplevert. He, de, de finales dat je denkt van, ik hoop het zo. Dus de spanning bouwt zich op en hè, wat ik dus net al aangaf van, het zal moeilijk voor mij zijn om bij jullie aan te schuiven, commentaar te geven, want ik zal direct echt helemaal verzonken zijn in de tussentijd. Ja, dat mag op een moment. Dat, dat er Bob van de. Als ik gewoon van nu doen. even niet, jongens, dan mag eh, dat. Heb jij persoonlijk uh. nog iets met die meiden? Ja, ja, ja, ja, ja zeer zeker. Met de een ja. meer dan met een ander? Ja, zeggen. met Marleen heb ik een heel goed contact. En Camille, haar man. Marleen Veldhaar. En uh, de kindje, natuurlijk houne. En ja, ik... Uh... Wat dacht je van die eerste uh, vanmorgen, van die 100 meter van haar? Ze tikte aan als eerste. 54. En, en, en vervolgens ja. de tweede vijfde tikte ze aan als zesde. Ja, ja. Ja, ja, ik, ik, sprak later, ja ik sprak later met Camille. Ja, ze gingen liever de finale in een underdog. Maar dan, dan ja, er komt toch weer een beetje van mijn oude vechtlucht naar boven. En dan denk ik, ik zou liever al even een klein tikje uitdelen. Jij zou altijd voluit zijn gegaan? Sowieso. Nou, Nee, niet voluit, maar even van... Uh, jongens, het is duidelijk te zien, maar ik, ik heb nog een versnelling hè, in ja. het vizier. Ja. Maar ik ben de coach niet, ik ben de zwemmers niet. De tijden zijn veranderd, laten we dat niet vergeten. Maar ik had toch even een klein tikje uitgedeeld en gezegd van... We zijn er wel, maar we geven ons nog niet voor de 100%. De volgorde is uh, bijna hetzelfde. Het is dus, dus alleen uh, uh, we, uh, natuurlijk... Uh, even kijken, wie is ja, schreuter is er afgevallen? Hè? Een jojo is er natuurlijk bijgekomen. Ja, ja. Uh, maar, maar Naomi start natuurlijk als laatste. En, en ik neem aan dat Marleen weer opent. Ja. Dus dan hebben ze een enige flexibiliteit. De tweede en de derde, die, die zouden dan qua tijd een klein beetje opgevangen kunnen worden, mochten ze minder zijn. En dan, ja, Naomi, die moet uh, ja. Ik hoor net dat Inge, helemaal dat Inge Dekker de startzwemster is. Is Inge Dekker ja. Dan hebben ze het omgedraaid. En dan uh, en dan Veldhuis ja. als tweede. En dan, en dan neem ik aan dat we, ja. He, dat kan weer je Jojo afmaken en mooi. dat Heemskerk derde is. Ja. Dat is heel mooi, ja. ja. ja. ja. ja. Dus dan eigenlijk, dan kan het een beetje in een zigzagvorm gaan. Maar zou dat naarleiding aanleiding zijn van, de, van het starten van Veldhuis vanmorgen... dat hij het heeft omgegooid? Uh, nou, zou dat een reden wel... kunnen zijn? Nou, dat niet alleen van, van Veldhuis, maar ook van uh, Inge Dekker natuurlijk. Ja. Ja. Want Inge vond ik nou niet imponerend uh, op die 100 meter flinenslag. Ja. Het is om ons gezegd en gezwegen. Ja. Dat hoort niemand. <laughs> dat hoort niemand. <laughs> nee, nee, het is gewoon jammer. Maar gewoon een beetje, kom op, een beetje pit. Ja, toch? Een ja. beetje felheid tonen. Je ja. kan niet zeggen, na zo'n wedstrijd zullen we het nog een keer overdoen... want ik heb het even niet begrepen. Ja, maar ze het is nu het. of nooit. Maar, ja, toch? Maar dat te zich verstoppen is er ook niet zo gek misschien. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar om, ja, weet ik niet. Dan had ik misschien mijn eigen trots. Even, zoals Kevin East deed uh, in de tour met uh, Van Hummel. Maar Van, maar waarom zou, hallo, hallo, hallo, waar, hallo, waar hallo, zijn we mee bezig? Uh, mag ik even? Maar zou, waarom zou dat dan nu anders zijn? Zijn de verschillen misschien zo minimaal ja. geworden... dat dat gewoon niet meer kan? Ook, ja, wat, dat. Hey. ook dat. Ook ja, zwom, dat. Jij ja, swom gewoon bijna iedereen, behalve dan die ene keer met dat goud... dat het op een paar duizend <lacht> ging, maar ze iedereen dat bad uit. Dus dan kan je dat gewoon doen. Ja. Ja, ja, ja. Dan, maar daarom zeg ik ook net, kijk, tijden veranderen. Uh, niet qua mentaliteit en instelling. En, en, maar ze moeten zich nu gewoon alle vier van hun meest bitcheren kant tonen. Hè? En, en als jij dan Veldhuis spreekt, dan, uh, zeg je dat dan ook? Nou, ik heb er even getekst. En de man heb ik even getekst van... Wat stuur je dan? Kom op. Wat denk je? Nou, kom op. Uh, dat uh, dat uh, vind stil. je echt, niet echt om de bitch uh, nee. boven te krijgen. Nee, nee, nee, nee. Maar kijk, nu zo'n zo finale ga je niet een hele verhaal sturen. Alleen maar van, duim voor je. En potverdomme, je hebt toch niet voor niks zo hard getraind. Ja, ja toch? Ja, ja. En dan tegen de man zeg ik gewoon van... Camille, maakt niet uit wat er gebeurt, maar we drinken wel een pilsje samen. Ja, ja toch? Dat dan weer wel. Als het, ja. nou, als het nou zilver wordt. Dat vind ik ook heel mooi. Als het maar zilver wordt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik haat dit een beetje, hè? Ja. dat je zegt als het maar zilver wordt. Potverdorie, we hebben het wel over de Olympische Spelen, hoor. En dan zijn we verwend, want iedereen verwacht goud. Dus zeg nooit als het maar zilver wordt. Ja, nou, nou nou dat, moet ik je een dat, klein dat, dat, dat beetje dat even over de tafel ja, ja, ja, ja. ja, Want als je toch zilver wint... Op een Olympische Spelen. Nou, nee, maar Omdat je het ook... net zelf beschreef dat de druk zo enorm groot ja, is. En ja, dat, we, dat we enorm verwachten dat het een gouden medaille ja. wordt. Daarom zeg ik, wat zeggen we als het dus maar, goud, ja. maar zilver wordt? Ja. Dan moeten we daar toch ook heel blij Kijk, mee zijn? Kijk, ja. dan, dan is het wij hebben goud gewonnen. Ja. Maar zij hebben maar zilver gewonnen. Ja, dat is... Maar er wordt wel heel erg gerekend op een gouden medaille. Ja, klopt. Maar daarom... Uh, ja, ik roep al jaren nooit de huid verkopen voor het de bier geschoten is. Dus nu zal je ook niet veel van mij horen. Want ik zeg al, er staan acht finalisten. 32 meiden. Ja, die helemaal tot op hun tenen zullen gaan. Uit hun tenen zullen gaan. Ja. En dan hoop ik inderdaad dat onze tenen iets langer zijn... met meer energie en meer bitcherigheid als al die anderen... En dan met z'n allen, dan drinken wij straks hier in het Hollandijnlijk Huis... want nou, ik, ik, dan gooi ik er misschien wel een tweede pilsje tegenaan. Doe het, doe, <laughs> doe het. Doe gek. <laughs> heel voorzichtig, ja, doe het gek, doe het gek. <laughs> er, toen jij uh, op de Spelen was er ook al uh, zoveel te doen over die, uh, over die wissel... Uh, hè, dus ja, dat, je, dat je aantikt en ja, dat je ja. vertrekt. En dat ja, ja, is, dat is altijd steeds geweest. korter en korter ja. en korter. Ja. Ja. Hoe gingen jullie daarmee om? Hebben jullie daar heel veel op getraind? Ja, ja. ja. Als zodra de ploeg bekend is... Het is dus de estafetteploeg. En bij ons in onze tijd had je ook zelfs nog zwim-offs. En vooral met de rugslag met Ria van Vels en Corrie, Corrie Winkel toen de tijd. Zaten op de gelijke hoogte. En dan he, naarmate het toernooi vordert... Dan één toont een beetje meer uh, uh, ja, verlies qua, uh, qua mentaliteit, instelling en tijd. Dus dan wordt er nog een zwim-off gehouden. Nou, dat is dodelijk natuurlijk een dag voordat je moet zwemmen. Maar dan, ja, die tussentijd. Dan oefen je de, de, de overname. Dat moet... Dat moet gewoon. Ja. Want dat kan inderdaad ook, net zoals met de keerpunten, het verschil zijn tussen goud en zilver. Ja, dan hoorde ik het Maleeve, dat Marleen Veldhuis zei, geloof ik, dat het wel een halve seconde, ja, dat ja, ze dat ja. hadden gewonnen. Kan dat met goed Een halve seconde? Ja, ja, ja, ja. Zo gefocust, zo gefocust als die vingertippen maar, maar dus dat touchboard aanraken. Dat, ja. Dan moet je al los zijn. We moeten even naar het bad. Ja, uh, deze heren hoeven niet uh, te wisselen, Bob van der Tak, de finale van de 100 meter schoolslag. Nee. Nee hoor, één keerpunt maar. En we gaan kijken naar Kozuko Kitajima, vooral de Olympisch kampioen van de laatste twee spelen. En aangezien Michael Phelps dus niet die derde gouden medaille op 400 wissel heeft gewonnen... ...kan Kitajima nu dus morgenavond de eerste man worden die dan drie keer goud wint. Op de Olympische Spelen op hetzelfde nummer. Maar dan moet hij eerst wel die finale gaan halen natuurlijk. En na 50 meter ligt hij niet bij de eerste drie Kitajima. Op de vierde plaats achter Rickard, Henson. Nee, dat zeg ik niet goed. Achter uh, Soli en uh, Rickard. En dan nu die tweede 50 meter. Kozuka Kitajima blijft nog wat achter voorlopig. Bij Cameron Vanderburg uit Zuid-Afrika. Die ligt aan de leiding. Hij gaat deze eerste halve finale winnen. En Kitajima, wat doet die dan? Die zit niet bij de eerste drie. Eindigt als vierde in deze halve finale. En dan zal het op het randje worden straks. Dan weten we het pas na die tweede halve finale of hij er überhaupt wel bij is. Ja, dat zou er ook nog wel bij kunnen als Kitajima hier zou sneuvelen in de halve finale. Na alle opwinding die we hier al gehad hebben vandaag. Uh, Vanderburg dus de snelste in 58-83. Een nieuw Olympisch record is dat sneller dan Kitajima in Peking. Die klokte toen 58-91. En uh, Kitajima, ja, die zit daar toch behoorlijk achter dan hoor. Met 59-69. Dan zal het echt kiele kiele worden voor de Japanner En het zou wat zijn als hij sneuvelt in de halve finale. Maar dat weten we dus zometeen pas. Goed, Ada Kok uh, nog steeds uh, hier in de studio. Die uh, langzaamaan toch behoorlijk wat uh, vlinders in de buik uh, voelt opkomen. Vlinderslagen. Vlinderslagen. Wat zit je te harnissen met je koptelefoon, oh, aan? Ja, nou hier zie je, dat is al het begin. <laughs> zit hij nou? Nee, maar, je dat bent echt nerveus, hè? He? Ja, ik ben echt... Nee, nee, ik ben <laughs> zenuwig hier, jongekeel. Ja, echt waar. Ja. Uh, uh, hoe vaak blader jij nog door oude dagboeken heen? Of uh, hoe vaak heb je dat gedaan? Doe je dat nog wel eens? Mijn nog... dagboeken? Ja, of dagboeken of schriften of, dagboek, of, of, nee, nee. of kranten. Of... Nee, ook niet. Nee, uh, nee. Bekijk je je medailles nog wel eens? Uh... Uh, nee. nee, ook niet. Ja, nee, nee, ik lieg. Nu de laatste keer wel, vooral het Olympisch Olympische jaren... hebben ze de Olympic Day. internationale Olympic, Olympic Day. Dus ja. dan wordt het gevierd. Hè, de, de Olympische waarden van het Internationaal Olympisch Comité... worden gevierd, dus... In samenwerking met het, I met het NOC, uh -huh. dus van ons, Nationaal Olympisch Comité, en André Bolhuis. en ik ben ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. Uh -huh. dan de Oud-Olympiërs, die geven dus op scholen. een presentatie over de Olympische waarden. En de Olympische waarden zijn dus. Uh, excelleren, het beste uit jezelf halen. Uh, friendship, vriendschap, respect. En respect. Nou, en, en daar zijn zoveel mooie dingen uit te halen en uit te vertellen. Zijn dat lagere scholen of is dat middelbare school? scholen. En dan haal je, haal je de medailles uit de la en dan, en dan, dan... haal ik mijn medaille en dan geef ik dat. Die, die, die laat ik die de klas rondgaan. Nou, de laatste keer was zo warm, zo heerlijk. zijn die echt mevrouw? Ik zeg ja, die zijn echt. Ik zeg. En dezelfde worden dus straks uitgedeeld in, uh, in Londen. Och, och, och, wat mooi. Maar voor de rest kijk ik er niet naar. Nee, nee. nee, nee. Het zit hier in zit mijn hier, hart, in mijn hart. Ja. ja. En daar heb ik geen, uh, geen, geen plakboeken voor nodig. Nee, dat nee, ik echt niet. niet. Nou, nou, is natuurlijk uh, die gouden medaille is het, is het hoogtepunt van je, van, de, van je Olympische loopbaan. Maar is dat ook degene waar je het meest hecht? Of, heb je, of is er is, is misschien een zilveren? Nee. Dat je er meer voor hebt gedaan bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk de bekroning van, van alles: He, van je inzet. En, en toen de tijd in 1968. Toen ging ik dus naar de Olympische Spelen als, uh, wie, als wereldrecord houdt ze 100 en 200 meter vlinderslag. En mijn, mijn trainer, mijn coach toen, die thuis moest blijven. Nu is dat gewoon, komt dat niet meer in vragen dat je eigen thuis, coach thuis blijft en dat je nationale uh, zwemcoach hebt. Maar mijn coach was thuis. Dus het, voor ik wegging zei hij, twee hè? Twee, makkelijk. Twee medailles. Precies. Twee, meda twee gouden medailles. Nee. Nou, ik dus naar Mexico. Goed door allerlei omstandigheden en toestanden en overtraindheid... En, en de ploeg liep niet lekker. En vandaar, dit is ook zo belangrijk voor de Nederlandse ploeg... dat die meiden het zo leuk doen. Want dan krijg je ja, het befaamde sneeuwbal effect van... ja, yes, we kunnen het. Hier hebben we voor getraind. Toen, ik was een van de laatste zwemmers... en iedereen faalde een beetje. Iedereen zwom net niet zijn persoonlijke besttijd... of kwam net niet in die finale. Dus ineens, vroom alle hoop gericht op kwartte. En toen kwam die 100 meter. Nou, ik ging dus als eerste in de finale. Maar, eh, net zoals meneer Michael Phelps daarnet, ik kwam er als vierde uit. Nou, dat was zo'n teleurstelling. Dat hou je echt niet voor mogelijk. Ik, eh, en, en dan klinkt het heel slecht. Ik roep net: hè, eh, het is niet maar zilver. Maar toen de tijd had ik geen brons willen hebben. Want ik had het, geloof ik, niet kunnen verwerken om daar als derde. Op het schavotje te moeten staan. Dan ja. maar liever ja. vierde en niet. Ja. En dat ik lekker op, op de grond van de douche kon, kon uitjanken. Ja. Want dat heb ik goed gedaan. Ja, Maak zo je verhaal even af richting die gouden medaille die daarop volgde. Ongetar. Ja, want we gaan even naar Bob van de Takke. De tweede halve finale, 100 meter schoolslag. Inderdaad, ook zonder Nederlanders. Want uh, Leonard Stekelenburg uh, sneuvelde vanmorgen in de series teleurstellende tijd 109 of 10096 20ste plaats en dus uh, gaan we nu kijken wie er uh, in deze tweede halve finale aan de leiding ligt dat uh, lijkt uh, Christian Sprenger te zijn de Australier die ook de snelste was vanmorgen in de series. en uh, dan is het inderdaad Sprenger die de leiding heeft voor uh, Titanis de man uit Litouwen Sprenger die gaat als eerste aantikken. en in welke tijd doet hij dat hij doet dat in 5961 en dan gaat het dus behoorlijk langzamer dan in de vorige halve finale. Maar Sprenger zit in ieder geval in de finale. En ook uh, dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, even kijken voor uh, Titanis en Jamieson. De nummers 2 en 3 van deze tweede halve finale. Maar uh, Kitajima hoeft zich dus geen zorgen te maken. Hij zit erbij morgen. Want uh, inderdaad, hier heb ik de uh, summary, zoals dat heet hier op mijn computerscherm. Acht finalisten op 100 meter schoolslag. Als snelste door Cameron Vanderburg, De man uit Zuid-Afrika. Met dat nieuwe Olympische record van 58-83. Dan Fabio Scotsoli. De Italiaan als tweede door. En Brandon Rickard. De Australiër als derde door. Verder ook Christian Sprenger, Ook Australië. Titenis, Litouwen, Kitajima. Als zesde door de Japaner. Net als Daniel Giurta. En Brandon Hansen. De Amerikaan die weer terug is op het grote podium. Ook hem zien we morgen terug in de finale en ja, over finales gesproken. Het is nu echt bijna zover. Goed, uh, Ada Kok, even het verhaal afmaken. Die, uh, het ging om de 100 meter en de 200 meter. 100 meter word je dan uh, uh, vierde, zeg je. En toen moest die 200 meter nog uh, komen. En ik, uh, ik kom thuis in het Olympisch dorp. En, en, en echt, ik, ik was ineens zo woerend, zo razend op mezelf... Dat ik denk, hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Hier heb ik dus echt mijn helemaal het rambam voor getraind. En als vierde eruit komen als wereldrecordhoudster op beide slagen, op beide afstanden. Naar, naar Mexico komen en dan met niks naar huis komen. Dus ik, ik, ik denk dat ik op pure gif die 200 meter heb gewonnen. Hm. Ik was gewoon zo laaiend op mezelf. Ja, dat is wat je ook net bedoelde, dat die vier die zo meteen het water ingaan... Ja. even boos moeten worden. gewoon bitches. zo bitjes moeten worden. Wat de hele wereld worden. tegen ons, wij pakken Jemelijk, hier genemig, juist. Ja. Durf niet bij hem in de buurt te komen, schat. Ja. Even tikkie terug. Ja. Mis je dat bij, uh, bij Nederlandse atleet? Sommigen wel. Hoeven we geen namen te noemen, sommigen wel. Dat Ik denk, kom op nou, even een beetje tonen, Even het achterste van je tong laten zien en zeggen van... Ja, heel, heel, heel ordinair. Who de fuck are you? Ja. Ja? Dus we zitten nu vlak voor die finale. Oh, wat jongens. Ja, wat gebeurt even radio stil door direct. <laughs> Dames en heren, ik ben er nog. Maar... <laughs> heel even, wat gebeurt er nu in de coulissen? Kan je dat beschrijven? Die, uh... Je mag er nog niet het bad in, maar je wil het bad in. Nee, dan, dan die voorstaatruimte. Iedereen staat en zit elkaar te bekijken. En die hebben allemaal rituelen. En, en ze proberen elkaar allemaal al reeds te intimideren. Ja. En dat is het slechtste wat je kan overkomen... is een voorstaatruimte voordat je op mag marcheren. Ja. Bob, ja. Uh, Bob van der Tak, uh, wij kijken natuurlijk mee... Op beeld. wat deden die Zweden nou, die, uh, die meiden? Oh, dat is mij net even ontgaan, maar nou, ik keek hier dansje niet was naar het, het uh, was ja, een soort dansje. Een soort dansje. Nu, nu kunnen ze nog dansen, maar ik denk niet dat Zweden echt een rol van betekenis gaat spelen in deze finale. Al hebben ze natuurlijk wel Sarah Sjöström in de gelederen de tweede zwemster. Dat is natuurlijk wel een klasbak, ja. maar je hebt vier klasbakken ja. nodig. En uh, die heeft uh, Nederland met Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromo Wijjojo. Daar komen ze het bad in met uh, geconcentreerde blikken en uh, zij moeten het zometeen dus gaan doen. Europees kampioen in 2008, Olympisch kampioen in 2008... wereldkampioen in 2009 en 2011. En ze willen zo graag ook die vijfde titel nog... titelprolongatie op de, op de Olympische Spelen. En dat is waar ze voor gaan. Inge Dekker heeft er zelfs haar halve finale 100 meter vlinderslag voor opgegeven... om de medaillekansen en dan de kansen op goud natuurlijk vooral te maximaliseren grootste concurrent vermoedelijk Amerika, hoewel Australië vanmorgen in de series de snelste was. Maar als ik zo kijk naar die ploegen, verwacht ik toch ietsje meer van de Verenigde Staten. Omdat de Verenigde Staten nu komt met de twee beste zwemsters van de 100 meter vrije slag bij de Amerikaanse trials. En dat zijn Melissa Franklin, het 17-jarige supertalent, en Jessica Hardy... En uh, daarna dan uh, Lia, Neil en Alison Smit voor Amerika. Voor Australië zien we drie andere zwemsters ten opzichte van vanmorgen. Alicia Koets, Kate Campbell, Brittany Elmsley. Dat was de enige die er vanochtend ook bij was. En als slotzwemmer straks voor Australië, Melanie Slenger. Maar uh, het zal denk ik toch zich toespitsen op een strijd tussen Nederland en Amerika. Gaat u uit van een inhaalrace? Gooit u niet naar 200 meter. De radio uit het raam, dat is nergens voor nodig. Want de twee snelste zwemsters van Nederland zwemmen aan het eind. Dat zijn Heemskerk en Chromo Widjojo. En ik zei het, al de twee snelste bij Amerika. Dus aan het begin. Dus je weet wat voor race je kunt verwachten. De start van de wedstrijd is bijna daar. De ploeg van Groot-Brittannië is ook voorgesteld. Vandaar het vele tumult op de tribune. Want dat willen ze natuurlijk weten. Hier Amy Smith, Francesca. Ook twee goede vrije slagzwemsters. Maar daarna Jess Lloyd en Caitlin McClatchy. En dan denk ik toch niet echt dat Groot-Brittannië een rol van betekenis kan spelen. In ieder geval niet voor het goud. Nou, de race op het punt van beginnen nu. Inge Dekker daar bijna op het startblok. Sterker nog, ze staat op het startblok. Nederland zwemt dus in baan drie. De derde tijd van morgen achter Australië en de Verenigde Staten. Inge Dekker op het startblok voor deze race. Wordt het wederom een gouden race. Net zoals in Peking. Daar is de start. Dekker neemt het dus op tegen Melissa Franklin. En moet de schade beperkt zien te houden. Dat is haar opdracht. Dekker begint te aardig op die eerste 25 meter. Want uh, is voorlopig uh, aan de leiding zo lijkt het. Het gaat wel erg hard weg. Daar moet je mee uitkijken. Niet te hard weggaan. Want Franklin is uh, iemand die hard kan terugkomen op die tweede 50 meter. Daar is het eerste keerpunt. nederland aan de leiding. China op de tweede plaats en Amerika op de derde plaats. Het verschil met Amerika is twee tiende. En waar blijft dan Melissa Franklin in baan vier? Het uh, jeugdige supertalent die zo... Uh... ...geniet van de Olympische ambiance. Nu is ze inderdaad Dekker voorbij. Dekker die een beetje komt stil te vallen nu op die tweede 50 meter. Ja, ze ging ook wel erg hard weg. Ik zeg het net, daar moet je mee uitkijken. Nu de eerste overname in het water nu Marleen Veldhuis. En Nederland ligt nu op de derde plaats. En het is dus uh, inderdaad een inhaalrace. Marleen Veldhuis nu met haar laatste kunstje op de estafette. Want na Londen stopt ze. En Jessica Hardy haar tegenstandster namens Amerika. Hardy die uh, het commando heeft overgenomen. En uh, let ook op China in baan 6. We hebben al twee gouden medailles gezien voor China. En uh, we gaan toch niet een derde krijgen. Nog altijd uh, Nederland uh, op achterstand. Op de vijfde plaats uh, nu zelfs. Veldhuis uh, moet toch een beetje doorswemmen. Want anders wordt de opdracht voor Heemskerk en Kromo -Ijoyo wel erg zwaar. Maar de, het verschil is nog te overzien met Amerika. Jessica Hardy en namens China is het uh, Kiyou die nu uh, het stokje gaat overgeven. Marleen Veldhuis is nu uh, bij de plaat. Nederland ligt nu derde. Nee, vijfde nog steeds. Nederland uh, nu... Uh, met Femke Heemskerk dus niet een geweldig jaar gehad, weinig bijzonders laten zien, maar op die estafette kansen altijd wat meer. Heemskerk heeft toch behoorlijk wat goed te maken met Australië ook nu. En met uh, Amerika in baan 5. Heemskerk nu richting het keerpunt. Het keerpunt van de 250 meter. En Nederland nog niet bij de eerste drie. Het wordt een hele erge inhaalrace dus. Maar Heemskerk heeft misschien nog wel veel over. Het is nu Australië aan de leiding met Brittany Elmsley. Maar het is nog te doen hoor. Het verschil is nog te overbruggen. Ook met uh, Lia Neal en Heemskerk. Komt er nou nog niet naast. Het zal toch nog een hele klus worden hoor, voor Kromo Wigioio. om dit verschil goed te maken. Want de achterstand is behoorlijk. Nederland ligt nu op de derde plaats. Anderhalve seconde is het verschil met Australië. Dat moet Kromo Wigioio goed maken. 52-75 bij de Swim Cup in Eindhoven. Maar dat was individueel zwemmen. Dit is een Estafette. En Chromo Jojo zwemt er naartoe. Chromo Jojo heeft nu bijna Alison Smit uit Amerika te pakken. En ze zwemt nu richting de slotzwemster van Australië, Melanie Slenger. En die moet ze kunnen hebben. Het verschil is 52-honderdste. Ze heeft het verschil dus gehalveerd. En dit wordt een gigantisch spannende finish. Want Chromo Jojo gaat nu richting Slenger. Ze ligt ernaast nu, Chromo Jojo.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 Vier jaar na Peking lukt het nu niet in Londen. Zilver voor de Nederlandse ploeg. De Golden Girls pakken geen goud maar zilver. En wat een uh, verrassing dan toch dat Australië het hier doet. 3-33-15 de winnende tijd van de Australische ploeg. En uh, Nederland uh, redt het dus uiteindelijk niet. Klokt een tijd van, en dan moet ik even goed kijken: 3-33-79. En daar red je het dus niet mee. Ja, ze leek er langs te komen, Kromo Jojo. Maar Slenger was een taaie, hield het vol op die laatste meters. Pareerde de aanval van Kromo Jojo. En zo gaat dus het goud niet naar Nederland, niet naar Amerika, maar naar Australië. Zilver dus, de eerste medaille voor Nederland op deze Spelen is een feit, maar we hadden toch allemaal op een andere kleur gehoopt. En vooral de zwemsters hadden zelf op een andere kleur gehoopt. Want ze wilden echt die gouden medaille pakken. En dat is dus niet gelukt. Adakok, Goed, hè, zilver? We hebben zilver. <laughs> Dit is heel vals. Dit vind ik vals. Ik... Uh... Hey, ja, het is fantastisch dat we zilver hebben. Maar net zoals iedereen... Het goud was in zicht, maar zoals ik ook al zei... nooit de huid verkopen voordat de bier geschoten maar is. Maar is het echt en... ooit in zicht geweest? Natuurlijk. Ze hadden toch een wereldrecord? 3,31. 3, ja, maar in, tijdens de race? Ze moesten wel nee, heel veel goed nee, maken. Nee, hè, nee, in nee, die ze laatste momenten. Nee, dat was niet goed. Ja, soms wel en soms niet. Ik heb ook wel eens twee, twee meter goed, goed gemaakt in Nesseventen. Maar... Anderhalve seconde. Uh, ja, ja, ja. En, dan ja, en heeft de seconde was... goed gemaakt. En die... Maar is het jullie opgevallen? In Tokio wonnen ze met 3,3376 goud. Ja. En nu worden ze tweede met 3,3379. 79. 16e achter, achter Australië. 16, en wat is 16e op vier keer 100 meter? Dat is 0,0. Maar ja, jongens, we kunnen praten en lullen wat we willen. Maar we het feit schoten. ligt er, we hebben geen goud, maar we hebben wel een van. Fantastisch zilver. Ja. Ja? En het is niet altijd goud wat er blinkt, maar bij ons blinkt nu het zilver. En ik geloof dat we ons heel gelukkig moeten prijzen ja. met zo'n fantastische medaille. Want ik zeg meiden, van harte gefeliciteerd. Ik zat hier een klein beetje dood te gaan, maar het is niet maar zilver. Nee, het is een fantastische zilvermedaille voor ja, Nederland. Zo is het. En ja, uh, waar is in de race het verschil tussen zilver en goud uh, ontstaan, denk je? Uh, mm, nou, nee, dan ga, je, dan ga je, Dat vind ik een beetje denigrerend, want iedereen heeft het best uit zichzelf gehaald. Maar ja, ik, ik dacht tussen de tweede en de derde, derde persoon. Daar, daar werd het iets groter. Ja. Ja. ja. We zijn en wie Wijorio in topvorm denk ja. ik. Ja. Wat belooft dat voor de rest van het toernooi? Oh. Het belooft heel veel. Maar de beer... Maar de kok weer met de beer. Kok met de beer. Ja, nee, kok met de beer. Nou, dat zal wel... Aan het eind van dit het, van het toernooi krijg je misschien een teddybeer van iemand. Maar ne, ne, ik, ik vind dat... Daarom vind ik de, de, de Olympische Spelen zo ontiegelijk fascinerend, jongens. Het, het kan per race zo verschrikkelijk verschillen. En, en ineens een, een, een dark horse, een black horse... Kan, kan Olympisch kampioen worden. Terwijl iedereen roept van... Huh? Nooit van gehoord. En, en, en daarom, ja, ik, ik, ik hou van de Olympische Spelen. En daar hadden we het net over. Olympische Spelen, dat is die icing on the cake. Of nou. de kerst op de taart. Hoe denk en, je dat er en, alleen hierop reageert, op, uh, op deze zilveren medaille? Uh, ik denk toch wel even slikken. Maar daarna... Ik denk wel een heleboel slikken. Daarna nogmaals, het is een fantastische afsluiting voor Marleen. Ja. Want goud heeft ze, zilver heeft ze. He, en, en, en krijg het maar eens voor elkaar. Om zoveel gekleurde Olympische medailles bij elkaar te zwemmen. Chapeau. Ja. Chateau, chapeau Marleentje. Helemaal goed. Ja. Maar kijk eens hier op de televisie. Ja, kijk eens naar Marleen, daar hebben we het net over. Moet je eens kijken, dat kun je ervan afscheppen, hè? de teleurstelling. Ja, nou de luisteraars kunnen ja. het uh, niet zien, de teleurstelling... Nee, maar, maar uh, de, nou, de, de, we de, kunnen het de, heel de, makkelijk de, beschrijven, moet je eens ja, kijken. Ja, enorm. Ja, Dat, toch? dat, dat is duidelijk. Dat, is... dat geeft wel aan dat ja. ze inderdaad zelf ook uh, natuurlijk voor goud waren gegaan. Ja. Maar... Je weet nooit, Dat moet even bezinken, hè? Juist, vaak zo'n teleurstelling. Juist, en als juist. het dan een dag later is, of misschien zelfs ja. wel een paar uur later... en je trainer ja. heeft op je ingesproken van... hou toch op met dat treuren, kijk ja. wat je hebt. Ja. Je hebt zilver, dat kan natuurlijk een ja. hoop schelen. Want ze moeten allemaal nog individueel ook Daarom, zijn, Daarom, daarom. Dat is natuurlijk maar... de taak van die ja. trainer nu... Dit om die teleurstelling beginnen, ja. op te draaien ja. in iets positiefs. Van, hè, weer van, kom op... Uh... Morgen nieuwe dag, ja, nogmaals. Ja. Je kan niet zeggen, zullen we het nog een keertje overdoen? Nee, nee. Even nee. andere volgorde, even een andere inzet. Ja. Dit is gebeurd, dit is geschiedenis alweer. Ja. Maar ze hebben allemaal nog individuele zwemnummers. En dan hoop ik van, nou dat we nog ja. veel meer prachtige resultaten zullen zien. Ja. Maar, maar hè, ondanks dat het geen goud is geworden, nogmaals. Geen hond neemt hun deze zilveren medaille meer af. Na, na Tine uh, ongetwijfeld uh, de reacties uh, van de dames. Anna, ontzettend bedankt dat je er was. Uh, Graag gedaan. Heel fijn dat je, dat je met ons uh, deze belangrijke race mee wilde maken. Veel plezier nog de komende weken ook bij de Spelen. Het zwemmen Dankjewel. en de andere sporten. En zullen we straks toch maar een pilsje nemen op Jezuske. onze zilveren medaille. <laughs> we ja. Ja. komen elkaar wel tegen. Oké, okay. <laughs> dank jullie wel. Vond het een hele gezellige uitzending. Goed. Na uh, Tine zijn we vanzelfsprekend terug met... Uh,